van de gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen, luisteraars. Dit was Tussen App en Vloed. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek. En het is niet alleen maar mijn aandeel, want ook diverse mensen uh, op Facebook hebben muziek aangevraagd en uh, hebben ervoor gezorgd dat het weer een heerlijke uitzending was. Dank aan iedereen die verzoekjes deed. En uh, wat mij betreft, tot de volgende keer weer. En wel, terusten straks, hè. slaap lekker straks. Dan lieten dan sluiten muziek mooi aan op het nieuws. Dat is nou niet het geval. Ik moet uh, nog uh, ja, zo'n 40 seconden eventjes tegen u praten. Anders valt er zo'n stilte op de radio. Dat is ook weer niet de bedoeling. Mijn naam is Charles Duif. Ik heb uh, dus het programma tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort uh, weer met alle plezier voor u gepresenteerd. Ik doe dat elke donderdagavond tussen de klok van 10 uur s'avonds en 12 uur s'nachts. Tussen app en vloed met mooie ballads, allemaal mooie rustige muziek. En via Facebook kunt u vriendjes van me worden. Charles, de prins van Engeland, dezelfde naam. En dan duif met D-U-Lange-I-dubbel-F. -F. U wordt vriendjes, ik accepteer u. En dan kunt u met een berichtje kunt u ook verzoekjes doen. Dank voor het luisteren en tot gauw weer. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen minima vannacht rond 3 graden. Morgen overdag vrij droog, vrijwel droog en geregeld zon... met middagtemperaturen tussen 7 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Do it. You don't. That is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 En al die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 Het is de ritme of de night. De nacht Oh yeah Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, Text TV Op kanaal 45, 45.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 beautiful game, and together at the end of the day, we all spin. When I get. Dat hij weer niks dan een hoop gestijkt. Ze zegt ze kan het beter krijgen en dus ze heeft gelijk. Hey.